Ik lees het liefst over liefde, zoals bij de P van de A. Leuk hoor die verkiezingen, maar Joop wat doen we nou erna? Vroeg Wim die alles nog moest leren, zei Joop, natuurlijk Wim, ja ja. Maar Wim die alles nog moest leren, hield vol, Hey Joop wat doen we straks? Met wie gaan we, wil je regeren? Kijk uit zei Joop, daar heb je Max. Maar als Joop bukken zei, dan boog Wim, want dat begreep hij ook verkeerd. En Wim, die alles nog moest leren, heeft tenslotte niets geleerd.